9 uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De afgelopen vijf jaar hebben 26 bedienden van diplomaten in Nederland. melding gedaan van uitbuiting, schrijft de Volkskrant. Het personeel zou bij het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben aangeklopt. over onderbetaling, ongewenste omgangsvormen. en slechte arbeidsomstandigheden. De krant meldt dat op basis van een document dat is opgevraagd via de Wet Openbaarheid van Bestuur. In Waalwijk is een man om het leven gekomen doordat hij vast was komen te zitten in een vriescel op zijn werk. De man werd vanochtend vroeg gevonden door collega's. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd de man te redden, maar dat is niet gelukt. Hoe het ongeluk in Waalwijk heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Supermarktconcerns Ahold en Deleuze verkopen 86 winkels in de Verenigde Staten. Aanleiding is de fusie tussen de bedrijven. De winkels zitten op plekken waar zowel Ahold als Deleuze actief is, in het oosten van het land... Van de Amerikaanse toezichthouder moeten de winkels worden verkocht... omdat er anders te weinig concurrentie is in de regio. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn bijna 3000 vluchtelingen omgekomen... op weg van Noord-Afrika naar Europa. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie... zijn tenminste 2500 mensen op weg naar Italië verdronken in de Middellandse Zee. De overtocht van Turkije naar Griekenland kostte aan bijna 400 mensen het leven. Wereldwijd telde de migratieorganisatie in de eerste helft van dit jaar meer dan 3700 doden of vermisten onder vluchtelingen. Criminelen hebben vannacht een ravage veroorzaakt op de A2 bij het knooppunt Deil. Rond twee uur reed een auto met meer dan 200 km per uur tegen de vangrail en sloeg over de kop. De auto was gestolen en zat vol met spullen die gebruikt worden bij een plofkraak. Kort na de botsing vloog de auto in brand. Volgens getuigen zaten er drie mensen in de auto die er na de botsing via weilanden vandoor gingen. Ze zijn nog niet gevonden. Het weer, koel cool en onbestendig, bewolkt met af en toe een bui en soms wat zon. Het wordt vandaag 18 graden. Vanavond blijft het droog, morgen minder buien, geregeld zon en dan wordt het 20 graden. Dit was DFM, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A4, daarna richting Amsterdam... bij knooppunt Battenverdorp, 9 kilometer. Vertraging zo'n 10 minuten. geldt ook voor de A6 richting Muiden bij Muidenberg, 6 kilometer. Na een ongeluk op de A7 van Horen naar Zaandam bij Purmerend, 10 kilometer. Vertraging nu nog een half uur, maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A10 de ring van Amsterdam. Tussen Cadoule en de Hemhavens, 2 kilometer met 5 minuten vertraging. A16, Breda richting Rotterdam... Bij Knopert Ridderkerk 4 kilometer. Ook daar is de vertraging 5 minuten. De N207 bergambacht richting Alfa aan de Rijn. Bij Waddingsveen 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Doorzaak is de afsluiting van de N454 Gouda-Waddingsveen. De weg is in beide richtingen dicht na een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 I'm too high. Hallelujah. If you've said and flown in. Even iets bijzonders wat ik wil delen. Op 9 juli is er het eerste singles strandfeest... bij Strandpaviljoen Meijer aan Zee. En het is vanaf 4 uur middags. De doelgroep is voor 25+. Plus. De organisatie wil graag vier kaarten beschikbaar stellen voor mensen. Nou, degene die nu als eerste belt... of de eerste twee die bellen... want het lijkt me dat er twee keer twee kaarten weggegeven. zijn. het zijn toch singles... Het zijn singles. Goed, twee vriendinnen kunnen gewoon gezellig aan naartoe komen, toch? Of twee vrienden. Gezellig. En dan zijn er altijd wel leuke dames of heren... waar je mee kan dansen. Wat is er aan de hand? Nee, nee, nee, we gaan het niet op de studio doen. Nee, nee, nee. Uh, ik heb een ander uh, nummer beschikbaar. We gaan uh, Degene die nu belt... of degene die nu bellen... naar 06-1367-0706... die kunnen... Kans maken op die kaarten. Ik herhaal 06 136 70 706. En dat is dus voor 9 juli bij het eerste Singles Strandfeest bij Strandpaviljoen Meijer aan Zee vanaf 4 uur s middags. Nou, bij deze gezegd. Nou. Ik hoop dat uh, Gerry helemaal platgebeld wordt nu. En dan mag zijn keuze maken wie die kaarten oh, mag. Oh, uh, Hoe zit Gerry in de privételefoon? Nou ja, maar dat komt wel goed. Misschien willen ze wel met Gerry gezellig gaan dansen. Dat kan ook nog. Goed. Jenny, je bent 25 plus. Hallo, 25 plus hoor. Dat gaat tot 95 hoor. Maakt niks uit. Dansen kan iedereen. Zelfs in je rolstoel. Net kun je zo makkelijk dansen. toch? Zo is ja het. hoor. Maar goed. Nou, dat gezegd hebbende, denk ik dat we nu welkom gaan heten aan Jan Beelen van het Precies. CDA. En ik geloof dat Jan iets gaat vertellen over de voorjaarsnota, het nieuwe beleid en de mogelijke lastenverlaging. Nou, als inwoner van Zandvoort, voor ze. klinkt me dat wel behoorlijk positief in de oren. Welkom, Jan Beelen. Goedemorgen. Ja. CDA. Zeker. Ja, lastenverlichting... Eh, voor, ja, voor het CDA redmeesterschap. Het is een, een, een, een oud bekend woord. Maar we hebben de laatste jaren mm. hebben we veel moeten doen... Om de, om de financiën op orde te krijgen. Daarbij is lastenverhoging ook eh, ja, aan de orde van de dag geweest. Wij vinden, als er mogelijkheden zijn tot lastenverlichting... moeten we ook het geld dat wij destijds hè, hebben verhoogd... misschien ook weer teruggeven ja. aan, de, aan de Zandvoortse inwoners. Ja, ja. Dat is, denk ik, zeer logisch en... Um, dat is ook landelijk beleid, geloof ik in. Hoe, hoe bedoelt u in die zin? Nou ja, uh, Rutte zei dat altijd. Eerste pijn en dan kan je naar de hand weer het goede terugkrijgen. Zeker, ja, ja, ja. Al weet ik niet hoe Rutte dan met die duizend euro... dat dan wel voldoende heeft ingevuld. Maar goed, dat is denk ik een andere discussie. Niet, maar... <laughs> Inderdaad. Maar um, wat het CDA betreft uh, en ook OPZ... we hebben het samen destijds uh, ingediend een paar, paar weken geleden. Um, is lastenverlichting een optie? En wij zien mogelijkheden in de rioolheffing om, uh, om daar mogelijk... Het een en ander in te schuiven. En Hoe komt dat zo? Nou, er is een. Um, normaal gesproken had je een rekenrente van iets meer dan 3 Ja. Dat is verlaagd naar 1,5 Nog hoog. Nou ja, er is een bepaalde rente in de systematiek van de begroting. Ja, ja, ik ken En daarin kunnen wij dan. Ja, daarin zagen wij. Hebben wij ook vragen gesteld tijdens de voorhuisnota. Om, uh, om daar mogelijk lastenbelichting in toe te passen. Dus kan het kan ook zijn het versneld aflossen van gemeentelijke schulden bij het VNG? Dat is, dat is ook een optie. We hebben samen met D66 en OpenZ een motie ingediend, althans die is nu aangehouden. En daar is onder andere in opgenomen dat het overschot dat we hebben in de jaarrekening... misschien ja. komen we daar straks nog over te spreken... Um, dat we dat inzetten voor uh, schuldverlaging. Um, maar ook bijvoorbeeld aan extra geld voor, voor de zorg. Dus we hebben ja, een heel palet in die motie destijds uh, uh, beschreven, ingevoerd... En dat is op het moment aangehaald. En dan moeten we even wachten tot de begroting. om dat uiteindelijk dan door te kunnen voeren. Nou ja, je zou je schuld af kunnen lossen. en opnieuw een, een, een lening aangaan. waardoor de rentepijl, wat op dit moment gewoon maar is. Dat is veel interessanter natuurlijk. Zeker, ja, ja. Ook als je de boeterente meeneemt. Zeker, ja. En dan hou je waarschijnlijk wat meer geld over. en dat kan dan te gunsten komen van. onder andere net dat je geeft aan de sociale voorziening. in het kader van ouderzorg bijvoorbeeld. Want, en, en ik hoorde net iets van de rentievergadering. dat die volledig vrijwillig zijn zonder enige vorm van vergoeding. Nou, al geven ze maar één keer per jaar een VC ik noem maar wat, als compensatie voor hun verleende diensten. Dus dat lijkt me niet onsympathiek. Zeker, ja. En we hebben nog een, een grote slag te slaan wat betreft de reddingsbrigade zelf. Hè. Het gebouw dat binnenkort ja. uh, echt gerenoveerd moet worden, want dat staat volgens mij ook op instorten Ja, ik hoorde dus, zoiets. En er zijn ook motors voor aangenomen, destijds bij de begroting, in, tweede, in, uh, in september 2015. Maar hebben we hebben het nu over de reddingsbrigade, over de KNRM. Want er zijn wel twee verschillende disciplines. Nee, klopt. Ja, dat is goed dat u daarop uh, attendeert. Maar als we het over, over de reddingsbrigade hebben... of over, over bijvoorbeeld Post-Zuid... Ja. Dan, dan weet ik zeker dat daar geld uh, voor beschikbaar wordt gemaakt. Um, maar het klinkt heel sympathiek om de vrijwilligers van bijvoorbeeld het KNRM... om die ook uh, te voorzien van een... inderdaad, wellicht een keer een feestje... of, of nou, dus ik denk op, meer, op een andere manier wa de waardering uitspreken. Zeker, dat is... Ja, nou, nou, ik denk die... meer aan de ZRB, dan zandvoortse van het woorden net van Ernst Brokmeijer, dat het allemaal vrijwilligers waren zonder enige vorm van compensatie voor hun verleende diensten. Nou, een kleinigheidje kan je altijd doen, denk ik bij mezelf. Zeker ja. En, dit, en vooral die vrijwilligers van de Zampersereensbrigade, ja. dat zijn de mensen waar wij het van moeten hebben hier in dit dorp. We ah. Bijvoorbeeld ook de brandweer. Ja. Dat zijn ook. We hebben laatste nou, die krijgen een vergoeding. Die krijgen een vergoeding, maar die worden wel weer gekort op de vergoeding. Dit is wat was laatst actueel in de gemeenteraad. He, dat Normaal gesproken draaien van bij piketdiensten, En die piketdiensten willen ze ja, gaan halveren of willen ze in ieder geval zwaar op bezuinigen. Um, ja, dat, dat zijn ook van die punten die spelen op. Uh, hoe, hoe, hoe, hoe moeilijk ga je het maken hè, om mensen zeg maar, uh, te, motiveren. te motiveren om dit soort dingen te gaan doen. Als je als je steeds maar weer gaat uh, kabbelen in dat of dat geld gaat, gaat weghalen. Dat, ja, op een gegeven moment. denken mensen ook bij zichzelf: zoek het lekker uit. Ja. En uh, ik kan mijn tijd beter besteden. En uh, weet je, een kleine vergoeding is toch wel volkomen terecht. Zeker. Dus je bent wel beschikbaar. En je kunt niets anders doen als je piketdienst hebt. Dan ben je gewoon, dan zit je thuis op ja. thuis. Je moet in ieder geval binnen een bepaalde uh, uh, tijd beschikbaar zijn om te kunnen... Uh, nou ja, naar de, de band weer te kunnen... Ja, ik, ik zie ook in Nederland die, die, die, die omslag... van het sociale stelsel naar een vrijwilligersstelsel. Want als je ja. ziet hoeveel vrijwilligers... inmiddels in Nederland bezig zijn... en uh, nog eventjes, en je kunt je eigen ouders... Kun je in huis gaan nemen om ze te gaan verzorgen... ook al zijn ze zwaar of wat dan ook. Nou, ik denk dat we dan een klein beetje doorgeslagen zijn. En uh, met name de vrijwilligers... ook in de gezondheidszorg. En, en Kijk dan eventjes naar de AMI... het Huis in de Duinen... Ja, dat soort mensen, daar moet je toch echt wel wat mee gaan doen in de toekomst. Want anders ken het, het ook, helemaal leeg. Ik ben het volledig met u eens. Ja. En vooral vrijwilligers. Wij als cda zijn, hebben altijd echt een, ja, een speciaal oog voor de vrijwilligers wat dat betreft. We hebben tijdens de begroting ook een uh, motie ingediend... om in ieder geval dat vrijwilligers om, om ze aan te moedigen... om dat beleid ook zo zo, van zo van min mogelijk regels te voorzien. En wordt je, er wordt ook het, wat mee gedaan met die motie? Hoor. Zeker, ja. Het, normaal, eerst was het zo dat minimaal dat. Mini, dat, bro, minima beleid, dat uh, vrijwilligers- en mantelzorgsbeleid... dat dat eind 2017 aan de orde zou zijn. We hebben dat naar voren gehaald. Want we vinden het echt belangrijk inderdaad... om die vrijwilligers die, die gewoon ongelooflijk belangrijk zijn... om die zo goed mogelijk te faciliteren... en ook zo min mogelijk ja, eigenlijk te belasten en te ontmoedigen. Want dat is, ik ja, je, moet, je moet het professionele werk laten daar waar het hoort. Juist bij de mensen die daarvoor opgeleid zijn... en voor de mensen die er verstand van hebben. En als je inderdaad steeds meer die vrijwilligers gaat belasten... dan kunnen er dus ook dingen fout gaan. Nou, dat, dat gaat ook al. Er gaan natuurlijk al heel veel dingen fout... doordat mensen niet bekwaam zijn voor wat ze moeten doen. En dat kan toch gewoon niet? Dat kan absoluut niet, Dus daar onverwamen. moeten we voor waken. Ja. En ik vind dat de gemeente heeft er ook echt een taak in... om ervoor te zorgen dat we die mantelzorgers... want als we het over vrijwilligers hebben die, die mensen die naast te verzorgen, dat we die zo min mogelijk ontlasten... en dat we die zo goed mogelijk faciliteren... om, om, om, om die mantelzorgtaak fatsoenlijk te kunnen uitvoeren. Nee. En waarbij we absoluut niet moeten overdrijven, inderdaad. We moeten niet alsmaar alles bij die mantelzorgen neerleggen. Nee, de... De, de professionele zorg moet daar ook een, een zeer goede taak hebben. Maar tegelijkertijd moeten we ook weer wel constateren... dat dit kabinet 40% heeft bezuinigd op de huishoudelijke hulp bijvoorbeeld. Ja, ja maar is dat, is dat wel terecht in heel veel gevallen? Ik denk dat ze daar ook in doorgeslagen zijn. Er zijn, de, ja... Maar ik, ik, ik zie ook bijvoorbeeld dat de gemeentes... ik geloof iets van 380 miljoen hebben bezuinigd... op dat soort dingen overgehouden hebben op de sociale ja, lasten. klopt. Wat gebeurt er met het geld? Hoe is dit in Zandvoort? Dat geld dat, dat is overgebleven, dat is inderdaad een fors bedrag. In Zandvoort is dat meer dan 3 miljoen. Dat komt enerzijds ook omdat wij in 2015 een... een, een ja, ik denk, de, de, het kabinet keeper dat als het ware over de schutting zonder ja. enige informatie. Ja. En de gemeente moesten maar opeens ramingen gaan, gaan doen. Die, moest, die, die kregen een heel veel taken op zich af. Daardoor is er nu veel geld over. En wat gebeurt ermee? Maar wij hebben een abonnement ingediend bij de, bij de jaarrekening: dat wij in ieder geval van die, 300, van die 3 miljoen eh, 300.000 euro willen reserveren voor volgend jaar dat we dan specifiek kunnen uitgeven aan de zorg. Maar het is een doeluitkering, die 3 miljoen. Dus waarom wordt niet die volledige 3 miljoen ingezet? Ja, de 3 miljoen die over is, is gaat naar de algemene reserve normaal gesproken. Ja. En waar wij hebben gezegd, geld voor zorg moet voor, moet voor zorg blijven. Vandaar dat we in ieder geval die 300.000 euro nu hebben geoormerkt... voor volgend jaar, dat dat in ieder geval weer naar de zorg gaat. Maar er ligt hier wel een taak voor het college en ook voor ons als, als politiek... om het geld dat we krijgen, omdat het zo goed mogelijk te besteden aan mensen die dat nodig hebben. Dus die 2,7 miljoen die gaat gewoon in het afvoerputje, zeg maar... in de algemene middelen? Dat komt inderdaad in de algemene reserve, inderdaad. Klopt. Dat is eigenlijk niet netjes, hè? Vandaar dat we ook inderdaad het abonnement hebben ingediend... om, om, um, om in ieder geval een deel van het zorggeld te, be, te oormerken voor, voor, voor de zorg. Maar waarom maar 10% dan? Nou, tegelijkertijd moeten we ook constateren... dat wij in een, in een transitie zitten met, met het gemeentelijke apparaat. Dat wij... Nog heel veel risico dat wij nog heel veel dingen niet weten van het sociaal domein. Dus we hebben inderdaad het eerste jaar, 2050... dus een overgangsjaar, hebben we geld overgehouden. Maar tegelijkertijd hebben we ook de zorg dat we niet voldoende weten hoe dat straks zich uit gaat pakken. Want er zijn nog heel veel zaken onbekend voor de gemeente. Ja, je hebt het over die transitie en ik neem aan dat je bedoelt de intensivering van de samenwerking met een Haarlem, met een Heemstede enzovoort. De overgang van het ambtelijk apparaat voor een groot gedeelte naar Haarlem. Mogelijk, inderdaad. Ja. En ook maar voor de transitie van de overheid naar de gemeente, dat is ook een, een forse geweest. Een dingetje, ja. En nog steeds zijn er bepaalde zaken onvoldoende duidelijk... waardoor er serieuze financiële risico's zijn. Dus de gemeente heeft heel conservatief geraamd. We wisten weinig van wat we kregen. Er waren in 2000, begin 2015 waren er heel veel zaken nog niet eens aangeleverd... wat betreft bijvoorbeeld jeugdzorg... Um, ja, dat zijn gewoon hele kwalijke zaken. En er is inderdaad nu geld overgehouden. En is aan ons als politiek zijn om dat geld zo goed mogelijk te besteden. En weer inderdaad in die zorg te houden. Ja. En daar hebben we een klein deel nu van gereserveerd. Ik denk dat dat een mooie, een mooie zaak is. Maar... Nee, nee, dat vind ik dus niet. Ik vind 10% geen mooie zaak. Eerlijk gezegd. Ik vind dat dat 100% gereserveerd moet worden. En als je dan zegt, ik wil 10% voor een bepaald stukje daarvan reserveren... omdat dat misschien een speerpunt is, prima. Ja. Maar eigenlijk moet die 100% gewoon daarvoor gereserveerd worden. Want inderdaad, wat je zegt, er komt nog een heleboel achteruit... Hè, van met, met het samengaan van Haarlem. Jullie hebben nog geen idee hoe dat zich gaat uitpakken. Dus moet je gewoon 100%... En als er ergens voor, voor de plantjes in het dorp geld beschikbaar moet komen... dan moet dat toch niet komen van het geld van de, wat dus uiteindelijk bezuinigd is van de zorg. Dat is toch te zotte voor woorden? Of, of ben ik nu te veel betrokken bij de zorg? En nee, ik hè, nu... ik, maar ik, ik kan het ook begrijpen wat u zegt. Hoor. Dat, dat, dus ben ik het toch volledig met u eens? Maar het gaat in de algemene reserve, dat betekent niet dat het dan dat het dan helemaal niet meer naar de zorg kan. Het college zal voorstellen doen wanneer, eh, wanneer er geld extra geld nodig is voor de zorg. Want we hebben op dit moment gewoon een begroting voor het sociaal domein. Daar is dus inderdaad geld overgehouden. En we moeten ervoor zorgen dat het geld dat we van het sociaal domein krijgen... ook gewoon volledig gaan besteden aan het sociaal domein. Dat vindt u mij echt wel aan uw zijde. Alleen we hebben we het eerste jaar in 2015 een transitiejaar gehad... waarbij het is allemaal naar de gemeente gegaan. Dat was nog onvoldoende duidelijk. En er is inderdaad nu geld overgehouden. Maar het is inderdaad zaak om al dat geld dat we vanuit het sociaal domein... ook behouden voor die zorg, voor het sociaal domein. Dus ja. dat vindt u mij echt aan uw zijde. En wat, wat we nu gedaan hebben is in ieder geval een deel echt oormerken... voor bepaalde zaken die nog moeten worden gedaan. Waarom lukt het niet om dat 100% te oormerken? Dat heeft bepaalde boekhoudtechnische redenen. En daarbij in de algemene reserve. Mensen. Maar weet je, dat is toch voor mensen in de praktijk... gewoon niet te, niet te verklaren. Nee. Dat heeft bepaalde technische redenen. Nou, dat, de, ik... dat is misschien niet het goede antwoord. Er is destijds... kijk, hoe ja, ik dat uitleg op het moment... Nou, ik, ik, het is nogal technisch. Ik, de gemeente heeft een doeluitkering gekregen... en die doeluitkering was primair bestemd... voor het sociale domein. Dat wordt niet gebruikt. En wat doen we dan? Nou, halve tien procent reserveren we. En de rest gaat in het algemene middelreserve. Ja, dat... Sorry hoor, maar ik kan dit ook niet uh, duidelijk maken aan, de, aan onze luisteraars of dit, dat dit goed is. Ik, ik vind net wat, uh, wat Irene zegt, het moet bestemd zijn voor de sociale voorzieningen. En blijkbaar hebben we het afgelopen jaar te weinig hier aan besteed, want het Rijk heeft al gekort op allerlei uitkeringen. Dus er is al minder naar de gemeentes toe gegaan als dat uiteindelijk het geval was. Dus er is al bezuinigd op de sociale voorzieningen. En nu gaan we nog een keertje een extra bezuinigingsslag erop doen. En dat, dat, dat... Maar dat wordt echt niet, wordt niet extra bezuinigd. Dat, wil ik, dat vind ik, vind ik dat is niet correct als u dat zegt. We hebben in 2010, nee, maar het, laten we wel even duidelijk hebben. We hebben de gemeente die in 2015, 1 januari 2015... allerlei zorgtaken bij zich heeft gekregen. het ja, de... was onvoldoende duidelijk hoeveel dat zou gaan kosten. Welke mensen, welke mensen we zouden moeten verzorgen. Hoe dat allemaal uit zou pakken. Maar het was een bezuinigingsregeling van het Rijk. Want het Rijk heeft minder gegeven aan de gemeente als dat ze normaal gesproken hadden... gereserveerd voor de sociale voorzieningen. Klopt. Dus het was al een bezuiniging. Klopt. En toen heeft de gemeente er blijkbaar nog een bezuiniging overheen gegooid. Nee, maar het is geen bezuiniging. Er is geld overgehouden. Begrijpt u? Er is inderdaad... Er is hoe kan dit? Hoe dat kan? Ik snap dit niet. De, het Rijk geeft 100 miljard uit. Ja. En vervolgens zeggen ze nee, we gaan bezuinigen. We geven aan de gemeente de helft. 50 miljard. En de gemeente haalt er nog een keertje 10 miljard aan over. Hoe, zijn de minder. Wat, wat, wat, wat blijft dat geld? Heeft het Rijk al die tijd zitten slapen en 50 miljard te veel uitgegeven? Of is het nog verder afgeramd? Er is minder uitgegeven dan er gedacht was dat er nodig was. En hoe dat komt, ik, ik zal eerlijk zeggen, aan het begin van, ik weet nog wel, in 2015 werden er heel veel mensen gekort op, op de huishoudelijke rol bijvoorbeeld. Ja. Dat was dan onder het mond van ja, u kunt meer zelfstandig doen. Ik denk ook dat bepaalde zaken... dat mensen meer zelfstandig kunnen doen... en dat we het op die manier anders hebben geregeld. Maar het komt, er is geld overgehouden. Maar het is niet omdat de gemeente... een extra bezuinigingsslag erop heeft gelegd. Omdat we gewoon op basis van deze gegevens... die we nu hebben, eh, hebben geconstateerd... dat we dit geld overhouden. Okay, dus er zit dat... absoluut geen kwade wil achter, geen opzet. Dat... Ik ben het ook honderdduizend nee, procent zeker. Dat zegt ook niemand. Nee, oké, dat de wethouder... al dat geld wat hij wat wat beschikbaar heeft... ook straks honderd gaat gebruiken. Maar als er blijkt achteraf dat er minder mensen zorg nodig hebben... dan was gedacht... Of hebben we onze voorwaarden verscherpt? Ja. Dus, nou, Ik denk dat die zorg niet minder nodig is. Ik denk nee. dat jullie gewoon gezegd hebben van bijvoorbeeld... Uh, mensen die eerst drie uur uh, zorg kregen... Ja, die krijgen uur. nu nog maar één uur of die krijgen nog maar anderhalf uur. En dat wil niet zeggen dat dat, dat, dat oké okay is of dat dat, dat dat prettig is. Nee, die mensen staan voor een onvoldoende feit... Dus, ze, ze, ja, dat is het gewoon. En ja, dat is dan een bezuiniging. Maar ik, ik, ja, ik, ik bedoel, ik ben zelf, ik uh, ja, uit het, de zorg. Dus het blijft natuurlijk het, een lastig verhaal. Het blijft een lastig verhaal. Ik, ik begrijp verhaal. ook uh, zijn probleem. Alleen, we hebben nog een ander probleem. Dat is de klok. En de klok. ik had nog graag een uurtje door willen gaan met, uh, met Jan. Maar ja, helaas zit dat er niet in. Want ik, ik had ook nog het parkeerregime, had ik uh, te sprake willen brengen. Maar oh, misschien is het uh, handig... Uh, kom lezenlijk. dan maar een keer terug. Als je een keer terug zou ja. willen komen, dan kijk ik eventjes naar Gerry. Ik kom uh, zeker terug. Graag zelfs. Het is een is, heel interessant onderwerp, maar het is ook een heel moeilijk onderwerp. Het, en dat ik, maakt het ook heel moeilijk om het dan via de radio... nu tuurlijk. op een hele ja, makkelijke ja, manier klopt, uit te leggen. Ja. Maar ik wil in ieder geval benadrukken dat geld wat we krijgen van de zorg... er kunnen alle zandvoorters die nu luisteren... die kunnen er echt van op aan dat de gemeente er alles op alles zet... om dat geld voor de zorg te houden... En voor volgend jaar is in ieder geval die drie ton extra nu gereserveerd voor die transitie. Um, en daar nou, gaan uh, we. Ik neem maar dat de doeluitkering van het Rijk hetzelfde is van, als van 2015. Dat impliceert volgens mij dat je die drie miljoen uit kunt gaan keren. We gaan er alles aan doen om het geld dat we krijgen van het Rijk. om dat op een juiste manier uit te geven. En ik weet 100% zeker dat het geld dat wordt uitgegeven. nu ook goed wordt gedaan. En als we geld overhouden. dan zult u het CDA weer op uw pad vinden. die weer gaat wijzen op het feit dat het geld ook voor de zorg moet blijven.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 Wat voor je weet is je show voorbij Strijd deze nog één keer Een voor. En als de klok blijft, de Tijd is Ik zing voor de laatste keer Als ik daar lig In vrede Zing deze dan nog een keer En als de klok lijkt Bouw dan een Mooi vlees voor mij Zo'n eentje die doorgaat Doorgaat voor altijd Mocht ik heen gaan Ergens Tweur dan niet om mij Most of it, living Weg koos voor de muziek. Soms koos werkeloos, geen geld op debat. Soms over een show. soms was de held van de stad. Maar ik heb altijd geprobeerd om te gaan voor echt. Dat lukte vaak wel, maar het soms niet echt. Ik heb mijn zinnen afgemaakt, elk woord gezegd En ik ben overal geweest, zuidoost-noordwest. En ik ben brok geweest en ik heb buit gemaakt. Gekend en ook weer uitgemaakt. En zijn het veel gehouden van haar en van hem. En ze weet wat ik heb het zo vaak gezegd, en yeah. En dat is mijn filosofie, dus doe maar één loop. Als ik weg ben, zeg het nog geen keer. Maar voor je weet is je show voorbij. Dus draai deze nog geen keer, één van en mij. En als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig, in vrede, zing deze dan nog een keer. I'll be you. Dank de de je wel, dan de in ieder geval. We zijn weer in de uitzending, begrijp ik. Eén, ja. Nog één correctie. Ik kreeg net van Jan te horen dat het geen 3 miljoen was... die erover was, maar 1,8 miljoen. Oké. Okay. Dus dat... Verzacht maar goed, de pijn. dat betekent dus toch dat daar 10% nog veel minder van is. Dus dat is ja. helemaal een drama. Uh, onze volgende spreker is iets vertraagd. Ja, die staat altijd te trappelen uh, op zijn fiets, maar die is onderweg. Uh, de dominee... Uh, ja, de dominee... Meneer van der Linde die is onderweg op zijn fiets. En ja. die is wat verlaten. Dus we gaan z de agenda vast. Ja, gedaan. dat lijkt me leuk. Voor de maand juli. Dat ja. ja, is nog wat een schilderij-expositie van Annie Gortzak. In het pluspunt tot en met 15 juli zie ik hier. Precies. En er is tot uh, 21 augustus een expositie Amsterdam Beach in het Zandvoortsmuseum. Dat is echt de moeite waard om te gaan kijken. Die is prachtig. Nou, als ik toch een aanbeveling mag doen. Dan wil ik toch de zomerexpositie Jood Zandvoort in beeld. 1881-1951. In de Protestantse kerk aanbevelen. Ja. Want ja, dat is echt. Echt, het is fantastisch wat er ge eventjes gebeurd is. En de ja. openstelling is elke woensdag, zaterdag en zondag... van 2 tot 5 en het is gratis. Nou, hartstikke goed. Uh, deze maand in juli is er iedere vrijdag... een toeristenmarkt op het Gasthuisplein. Dat begint om vier uur s middags en dat duurt tot tien uur s avonds. Dan heeft het Wapen van Zandvoort ook een speciaal uh, minuutje wat je kunt reserveren. Dus uh, als je nog lekker een hapje wil gaan eten... Gezellig en had, een klein he? beetje van de markt wil genieten... Ja. dan ga je gezellig bij het Wapen Ja, Het heeft niet meegezeten de laatste tijd. Nee, maar het, het is, er is wel gezellig. Zeer de moeite waard. Nou, dan, uh, ik ga nog één keer het telefoonnummer noemen van Meijer. Of in ieder geval wat ze kunnen bellen voor de vrijkaarten van het Singlesfeest bij Meijer aan Zee. Dat is trouwens niet voor personeel van CFM, dat zeg ik er nog even bij. Dus het is uh, <lacht> alleen maar voor mensen van buitenaf. Het nummer wat gebeld kan worden is 061367 0706. Oké, okay, dan hebben we op 9 en 10 juli, dat is dus dit weekend... de DNRT, 12 uur races op het circuit van Zandvoort. Ja. Gevolgd op 10 juli door de Zomermarkt in het centrum... van 10 tot 18, dat is morgen. En dan ja, 300 morgen hebben we vanochtend we, eh, over gesproken. En dan hebben we het volgend weekend... dan zijn er de DTM races, nou ja, daar hoef ik de, de, de eigenlijk verder niks... De Toerenwagenmeister, ja, ja, ja, het spektakel. Dat spectakel. spreekt voor zich. Ja, 16 juli, het Tropicane Festival, s'avonds vanaf 8 uur. Ja. Dat wordt heel, heel gezellig, want weet je dan zijn al die mensen die van het circuit uh, zeg maar, hier logeren... die kunnen zich uh, lekker uiten op dat festival. Ja. En op zondag dan is er uh, Zandvoort Alive bij Brussel en Mango vanaf 4 uur s middags. Ook altijd wel leuk, zo op het strand heeft toch heel altijd gezellig. weer uh, iets speciaals, vind ik het. Yes. Van 24 juli tot 5 augustus is natuurlijk de jaarlijkse Recreade. Ja. Altijd weer leuk. Altijd weer leuk voor de kinderen. Goed, dan uh, hebben we nog even een paar andere mededelingen. Nou, de, brand voor, de brandweer Zandvoort is uh, nog steeds en uh, alweer... op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers. Wanneer je daar interesse voor hebt... kijk dan op www.brandweer-zandvoort.nl slash vacatures. En uh, dan kun je zien wat er uh, voor, uh, nou ja, voor ja, jou uh, bij is. Ja, altijd leuk natuurlijk. Altijd uh, goed. Eh, we hebben dan vervolgens elke donderdag een bunkerwandeling... in de Amsterdamse waterleiding Daar en Er liggen nog genoeg van die dingen daar. En het is toch een stukje cultureel erfgoed, mag ik wel zeggen. De start is op de Laan. De aanvang is dan s ochtends om half elf. En de entree kost 6,50 euro. Trek wel een paar goede wandelschoenen aan, want... Die heb je nodig. Die heb je echt wel nodig, hoor. Ja. Elke eerste maandag van de maand is er een uh, nabestaande groep bij Ook Zandvoort. Dat is uh, van middags half twee tot middags drie uur. En elke dinsdag van de maand om half elf... De een... eerste dinsdag van de maand, hè? Ja, ja, Eerst, ja, ja inderdaad, daar las ik eventjes overheen. Ja, Dankjewel geef. voor de aanvulling. Van de maand om half elf een digitaal spreekuur voor al uw vragen... over de iPad en andere soorten tablets, smartphones... Ook bij ook Zandvoort aan de Vlemingstraat nummer 55. Ja, en op diezelfde plek heb je elke vrijdag... dat is dan wel elke vrijdag, is er medische gymnastiek. En dat mm -hmm. is van kwart over negen tot kwart over tien. En dat is uh, uiteraard uh, onder begeleiding van uh, zeer professionele mensen... Als je voor al deze dingen van ook Zandvoort informatie wil... dan kijk je bij www.plus.zandvoort.nl... en daar staat alles wat er maar te beleven is op die plek... en er gebeurt wat daar. Nou, dit programma wordt dan, zoals we dat doen gebruikelijk... herhaald op donderdag van 8 uur s ochtends tot 10 uur. De uitzending gemist Kun je ook gaan naar www.zfmzandvoort.nl... vul de datum en de tijd in en let erop één uurtje later invullen... en dan kunt u het programma nogmaals beluisteren. Ja, nou, ondertussen wachten we dus nog steeds op uh, onze volgende gast. Maar, ja, misschien uh, dat we uh, nog een muziekje hebben? Nou, nee, we kunnen ook nog wel even wat, wat volpraten. We, uh, we kunnen wachten. Uh, het is trouwens morgen, dat wil ik nog even zeggen. Is het de eerste zomerse dag in juli? Althans, wordt verwacht uh, de eerste zomerse dag in uh, juli. Uh, het uh, Weerplaza die zegt dat het kwik morgen voor het eerste maar, uh, de eerste maal deze maand. Uh, boven de 25 graden grens uh, gaat liggen. Dus oh, het belooft een warme zondag te worden. Het wordt 24 graden langs de kust. Uh, tot op de Wadden. En dan 28 graden plaatselijk in Limburg en in Noord-Brabant. Dus, uh, nou ja. Er zijn wel uh, perioden met sluierbewolking. En s'avonds is er kans op een onweersbui. Maar dat is helemaal niet erg. Dat is dan s'avonds. Dus overdag uh, moet iedereen gewoon vol gaan genieten. Nou, lekker op een terrasje het terrasje zitten. Genieten van het mooie weer. weer. Even kijken. Ik dacht even dat onze volgende spreker binnen kwam waaien... maar helaas nog dat niet Dat is niet, maar dan gaan we het anders doen. Want volgens mij is dit onze laatste gast. Die gaan we gewoon even Esther, naar Esther, we gaan Esther vragen om vast te komen zitten. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen, Esther. Ja, je krijgt geen tijd om voor te bereiden... maar nee. dat maakt niks uit. Hi. Uh, onze volgende gast die is nog uit. onderweg... dus we gaan jou gewoon inlassen tussendoor. En die komt hier aangewaaid en het komt al toepasselijk uit. Want ze gaat ons bijpraten over, over de de, die ja. lelijke dingen die ze aan de kust neer willen zetten. Ja, precies. Ik zou zeggen: even de microfoon een klein beetje dichterbij. Oké, okay. en dan kunnen we erover praten. Uitstekend. Nou. Welkom, Wester. Goedemorgen. Dankjewel. Goedemorgen. Wat gebeurt er allemaal weer? Ja, wat gebeurt er allemaal? Hele nare is wat, dingen he, volgens mij. Het het houdt mij. ons wel bezig. Ja. Gelukkig. Al, nou, dat weet ik niet. Het houdt ons al jaren bezig. Ik ja. denk dat mensen er een beetje genoeg van hebben. Ik kan me dat wel voorstellen. Ja. Dat geldt eigenlijk voor ons ook. We zouden liever gewoon lekker van de zomer genieten en die ons niet druk hoeven maken. Correct. Om windmolens te zien. Dat zijn ze lelijk, hè? Elke keer Echt? als ik. Ja, keer er al lage En ze zijn dit nog kleintjes, hè? Want denk ze worden van, iets groter, heb ik begrepen. Wat is het spul lelijk wat. We ja. Nou daar ja, dat is natuurlijk ook een misverstand, hè? Veel mensen denken van, nou ja, ze staan er al. dus... Uh, ja, waar zal ik me druk over maken? Wat we nu zien is 1 tiende van wat er gaat komen. Ja. Dus dit is You Ain't See Nothing Yet. Ja. Yeah. Het was yes. veel erger. En wat je nu ziet, um, uh, de molens die we nu zien... Uh, dat zijn eigenlijk vrij kleine molens. Het zijn de 43. Hoe hoog zijn deze? Uh, deze zijn uh, uit mijn hoofd 90 meter. Yeah. En we gaan naar de 140 Okay. Uh, en, en nog hoger uiteindelijk. Ik dacht 200, hè? Maar de, de, de molens die nu gepland uh, staan uh, voor de Hollandse kusten... die worden zeker anderhalf keer zo hoog als wat we nu zien. Nou ja, en ze komen verder naar voren. Deze staan op de 12-mijlzone. En de minister heeft nu net uh, het kabinet een besluit, besluit laten nemen over de 10-12-mijlzone. Dat betekent dat er dus een hele strook voorkomt. Ja, het kan. Oh, toch dus niet het waar wordt zijn. veel duidelijker in het zicht, want de aarde maakt een draaiing. Dus uh, het wordt duidelijker in het zicht en ook anderhalf keer uh, zo hoog. Sorry hoor. We, we, ja, nee, ik we laat het wat... even op jullie inwerken. Want nee, ja, uh, Probeer uh, het je maar voor te stellen. Het is dat verschrikkelijk. Gewoon ik wil er gewoon wil 400 molen staan. En uh, die nog eens keer, anderhalf keer zo hoog zijn en nog dichterbij staan. Ja, dat is een schrikbeeld. En uh, we hebben natuurlijk vorig jaar uh, eigenlijk met z'n allen in Zandvoort... een enorme inspanning geleverd ja. om handtekeningen op te halen. Om, nou ja, he, het dorp was vergeven van de Toch vlaggen. langs de hele kust, begrijp je? Langs de hele kust, hoor. Maar zeker ook in Zandvoort hebben mensen zich echt uh, niet onbetuigd gelaten. Heeft dat uh, dan helemaal geen effect gehad? gehad? Jawel, het heeft wel een effect gehad. Uh, kijk, wij worden gezamenlijk, alle kustgemeenten samen... nadrukkelijker als een partner gezien, als een belangrijke stakeholder... Kijk, dat de minister niet wil luisteren is natuurlijk heel erg vervelend. Um, maar het gaat er uiteindelijk om dat de Tweede Kamer en de Eerste Kamer... die moeten het besluit van de minister goedkeuren. Ja. Dus het besluit wat nu genomen is afgelopen vrijdag in de ministerraad... ook daarvan zeggen mensen, nou ja, zie je wel, nou is het helemaal beklonken. Dat is niet waar. Dat is niet waar, de Eerste, eerste minister, Kamer moet nog... Er is een besluit genomen uh, door de ministerraad... waarin die 10-12 mijlzone ook wordt he, volgebouwd... Dat besluit is genomen. Maar dat moet nog worden goedgekeurd. Het is gelukkig wel een democratie in Nederland. Dus dat betekent dat de Tweede Kamer erover mag besluiten. Uiteindelijk. En de Tweede Kamer gaat er 5 oktober over de, debatteren. Mm -hmm. uh, dus dan moeten we maar er, ik, zijn. Maar ze hebben al een besluit zijn. genomen, alleen ze gaan er nog over debatteren. Nee, nee, nee, nee, de, ministerraad nee, nee de, ministerraad de ministerraad heeft een besluit besloten. genomen. Oh, okay. Het kabinet neemt een besluit en dat legt ze voor... ter aan... goedkeuring aan de Tweede Kamer. Ja. Dus de Tweede Kamer besluit. Ja. En uiteindelijk mag de Eerste Kamer daar ook nog iets over zeggen. Ja. Bijvoorbeeld of het proces uh, deugelijk is verlopen. Ja, He, Of jullie zeggen lang niet. Nou, uiteraard vinden wij van niet. Dat vinden we al heel lang. Okay. Als het proces deugelijk was verlopen... had het hele kleine luchtenduinen hier niet gestaan. Puur naar geld dus het is gekregen. eigenlijk een vrij klein park. Hè? Wat natuurlijk wel zo is, en dat weten we allemaal. Nederland moet uh, 2100 megawatt aan duurzame energie produceren voor 2020. Dat wordt vooral via windmolens gedaan. Er is uh, nu net ook een grote um, tender van uh, 700 megawatt vergeven... aan uh, bij Borselen komt dat te liggen. Dus er komen drie hele grote windparken voor de kust. Eén bij Zeeland, Borselen. Nou, dat besluit is niet alleen genomen, maar dat is ook al getenderd. Dat is net een Deense grote energiemaatschappij. Dom heeft die tender gewonnen. Hebben jullie misschien de krant kunnen lezen... Dus die gaan 700 megawatt bouwen in de komende jaren bij Zeeland. Maar het is ook alweer een stuk verder uit zee... en dat heeft minder impact dan het hier zou hebben. Uh, zeker vanwege onze toeristische belangen. En dan komt er nog eenzelfde soort, uh, grote park van 700 megawatt... voor de Zuid-Hollandse kusten, dus dat gaan wij zien. En nog een ander 700 megawatt park bij Bergen-Egmond en uh, Noord-Holland. Ze dus komen langs de kust drie hele grote parken... waarmee je dus straks van Den Helder tot aan de hoek van Holland... feitelijk alleen nog maar windmolens ziet als ja, je ja. naar de, de einde staat. Nou, dat is natuurlijk een gruwelijk uh, schrikbeeld. Het zo'n geen zonsondergang meer, je ziet windmolens. Waar het is dat het... Ja, die vieze gore lichtjes s'avonds. Ja. ja, vreselijk. Je wordt er tureluurs van. En uh, wat je zou je nog denken, dan zie je ze s'avonds niet. maar dan zie je ah, ze wel? nog erger. Ja, uh, ja nee, dat, dat, dat, dat uh, wat je nu ziet... ja, nogmaals, het is dus maar een, een fractie van wat je straks gaat zien... Uh, waar het om gaat, en wat wij steeds bepleiten, is... er is een heel goed alternatief. En dat ligt op IJmuiden Ver. Dan maken mensen ook wel eens een, ook een verkeerd beeld van... Zes, oh, dan ga je eens bij IJmuiden plaatsen. Nee, IJmuiden Ver is gewoon een gebied, zo heet dat gebied... dat ligt op 50, 60 kilometer uit de kust. Ja. En daar heeft niemand er last van. Ja. En dan denk ik, nou, dat is win-win. Dan heb je en duurzame energie gerealiseerd, dat willen we allemaal uiteindelijk... Uh, ja, uh, maar op een manier... We zijn er ook niet tegen, daar nee, gaat het helemaal niet om. Nee, nee, maar ze zijn duurder natuurlijk om ze daar te plaatsen. Nou, daar zijn de meningen dus over verdeeld. Uh, de minister nou, dat zegt, wordt gesuggereerd dus, dat ja. De minister zegt uh, glashart dat het duurder is. Hij kan dat in onze beleving niet onderbouwen, hebben we gevraagd. Um, um, ik weet dat er we op dit moment door Stichting uh, Vrije Horizon... een uh, onderzoek uh, is, uh, uitge wordt uitgevoerd door ECN, Energiecentrum Nederland... Uh -huh. Onafhankelijke partij... Uh, in augustus uh, kunnen we met uh, nieuwe ci uh, cijfers komen hierover. En die, daaruit zal blijken dat wat de minister aangeeft... over die meerkosten, dat dat niet het geval is. In ieder geval niet zo erg als dat hij beweert dat het is. Maar dat, en dan dat nog kunnen ze vraag. toch niet negeren? Nou ja, dat, dat, tot dusver zijn ze heel goed om dat te negeren. Dus we hebben volksvertegenwoordigers nodig. Mensen die wij gekozen hebben. Die mede ons zeggen, wacht even minister. Dit kan niet. Dit houdt geen stand. Ja. Hoe zit het met dit? Hoe zit het met dat? En uh, tot dusver ja, was er heel erg veel uh, geweldig en nietest. En uh, vind ik te weinig onderbouwing. En de minister zegt ook nu in de, in de media: nou, dat is 3 miljard euro meer. Nou ja, wij maar zelfs echt... in zijn eigen partij, hè? Ik bedoel, het is niet alleen maar dat er in het algemeen mensen het er niet mee eens zijn. Maar zelfs in zijn eigen partij zijn er natuurlijk heel veel mensen die het gewoon ik niet. Die dit niet willen. De VVD-kiezers wonen onder andere hier in de kustgemeentes. Waarom? Natuurlijk zijn er ook Kamerleden die dat niet willen. Maar ja, dit is dus hogere politiek. Dus op de inhoud kan niemand mij uitleggen, of ons uitleggen... waarom uh, dit de voorkeurs uh, uh, ja, aanpak is. En mm -hmm. waarom je niet verder weg zou gaan. Want er is een groot voordeel bij verder weg. Namelijk dat je meer kunt bereiken. Dat je ook meer opbrengsten haalt. Mm -hmm. Want het waait veel harder verder op zee. Um, en uh, dat je meer kunt gaan samenwerken met andere Europese partijen. Dus uiteindelijk wil je natuurlijk met de Denen en de Duitsers... en misschien ja. ook de Britten naar een Europese oplossing toe. Uh, vorig jaar is het grootste offshore windpark geopend door de Britten... op 100 kilometer uit de kust. De ja, Denen en de Duitsers zitten alleen dus. nog maar ver weg uit de kust. <laughs> het is volstrekte onzin ja. om te zeggen dat dat niet kan. En als het al zo zou zijn dat er meer kosten aan verbonden zijn... nogmaals, dan kun je dus een, een discussie over houden... Maar stel dat hij nou gelijk heeft daarin. Dan is nog steeds de vraag. En wat mag het kosten? Een vrije horizon. Wat is het ons waard? bedoel, de miljarden vliegen hier om te ja. horen bij allerlei andere ja, dossiers in Nederland. Nee, maar ook wat we zijn toch... Ja. Nou goed, laten we daar niet over. niet over politiek gaan beginnen. Ja. Maar, dat, <laughs> hè, uh, maar hoe is de stemming in de, in de Kamer? Is dat, al, is dat al gepeild of niet? Ja, uh, ik weet dat uh, de kustgemeentes... Maar dat kun je beter aan de wethouder vragen. Die hebben natuurlijk ook overleg. Hè, de Zandvoort... Uh, um, Noordwijk, Katwijk, uh, Bergen zitten ook samen in een overleg. Proberen ook samen op te trekken. Uh, hebben ook een lobbyist ingehuurd. Um, ja, ik denk dat het een beetje 50-50 is. Dat gevoel heb ik. Ik denk ook dat een aantal Kamerleden nog niet helemaal precies weet, uh, of dat ze zich nog te veel laten leiden... door de cijfers die ze van het ministerie krijgen. Ja, dat zo en daarom kunnen. is het belangrijk dat we andere cijfers tegenover kunnen zetten. Dus dat onderzoek wat zometeen in augustus bekend wordt... Van Ecn zal ook, uh, ja, is ook heel belangrijk dat wij dat zeggen. is misschien verdacht. Hè? We hebben mm -hmm. echt belanghebbenden. We willen dan weer helemaal niet voor de deur. Um, maar goed, het wil heel Nederland niet. Dus iedereen vindt het lelijk. En we hebben weinig ruimte. Ze dus we moeten schipperen met de ruimte. Nogmaals, ik denk van goed, verder op zee zijn de grote gebieden. Zet het daar neer. Iedereen blij. Het, het is wel ja. zo dat, dat ik in mijn omgeving merk uh, dat... Uh, dat... Dat, dat er ook uh, mensen zeggen... die niet aan de kust wonen, hè? dat moet ik erbij zeggen. Oh, nou, waar hebben jullie het eigenlijk over? Dat valt toch eigenlijk wel mee? Het is toch allemaal niet zo heel erg? Ja. Want het, het is wel een beetje hè, de verf van de weg zo. Dus met jij zie je het niet. Ja, dat, dat is het. Zij zien dat niet. Nee. En ik heb als gezegd... Je, je moet gewoon s'avonds eens langskomen. Kom nou s'avonds mm -hmm. langs. Ja. Als het inderdaad zichtbaar is... want er zijn natuurlijk ook dagen dat het niet zo zichtbaar is. Nou ja, Dat is, is het punt. Hè. Het, het, het verandert steeds. Soms zie je s ochtends en s avonds niet. Soms is het andersom. Het gedurende de dag... verandert het weerbeeld hier natuurlijk de hele tijd. Dat weten mensen niet die niet bekend zijn aan de kust. Van de week kreeg ik een smsje van iemand die zei... ik heb een weddenschap met mijn man. Ik zit bij Rappenoei en Bloemendaal. Hoe ver staan die molens nou? Ik zeg minder dan vijf kilometer. Hij zegt meer dan vijf... of andersom. Hij zegt minder dan vijf kilometer. Hij zegt verder dan vijf kilometer. Kun je nagaan... Ja. Wat het idee van mensen is, of wat, wat voor gezichtsbedrog... dat mensen denken dat het meer of minder dan 5 kilometer zal zijn... terwijl we het hebben over 21 kilometer. Ja. Ja. Zo, zo, zo dichtbij En ja. kun je nagaan hoe ja. het eruit ziet als het nog dichterbij komt. Zeg ik er dan maar weer bij. Wat we moeten, wat niet we niet moeten doen. doen, mag u ja. dan even dan een oproepje doen? Ja. Uh, ik zou tegen mensen willen zeggen... nee, de, stri de, de strijd is zeker niet gelopen. Uh, iedereen moet heel veel lawaai maken nog de komende uh, maanden... want nu gaat het erom spannen. Op 5 oktober komt er een debat in de Tweede Kamer. De, de Kamer heeft ook om een volledig debat gevraagd. De Eerste Kamer trouwens ook. Dus dat is 5 oktober. Uh, vanaf 19 augustus kunnen mensen zienswijzen inbrengen... op het voorliggende voorstel. Ik, ik noteer onmiddellijk. Ja, Dus we hebben nog steeds inspraak. De zienswijzen vanaf 19 augustus tot eind uh, september... Willen mensen weten van hoe kan ik zienswijze indienen... voorbeelden daarvoor krijgen, ga naar www.vrijehorizon.nl. Daar zul je alle ook links kunnen vinden... en ook uh, tips over hoe je dat het beste kunt doen. Of we maken gewoon alvast een uh, aantal uh, voorbeelden. Um, nou, dat is denk ik van belang. En dan uiteraard hebben we nog steeds heel veel handtekeningen opgehaald. Dat moeten we blijven doen. Want we hebben ze nog niet aangeboden. We wachten steeds het goede moment af. Het ja, zou zomaar eens 5 oktober kunnen. En de ja. collectie ja, waar mensen nog kunnen tekenen? Uh, online. Nog steeds. Ja. Hè, bij de petitie 24.nl. Uh, gewoon blijven delen op Facebook. Ja. Um, en gewoon lawaai blijven maken. Heb je nog posters, vlaggen, hang het gewoon op. Mensen moeten zien dat het nog steeds leeft. Ik snap dat mensen er een beetje moe van zijn. Nogmaals, zijn we zelf maar ook. Het is pas maar, maar het gaat er ja. nu om spannen. Dus de ja. komende maanden moeten we toch nog even volhouden. Volhouden, ja. Goed. We Dankjewel. Moeten, we moeten stoppen. Dankjewel. En fijn dat je al zo snel met ons wilde praten. <laughs> ja. uh, we gaan een muziekje draaien en daarna hebben we onze laatste gast. We zijn al begonnen, hè? Ja, we zijn terug. Sorry. <lacht> nou, straks. Goedemorgen we, we, we de antwoord zou ik maar weer zeggen. We, voor ons is onze laatste gast. Dr. Naart van der Linden. De dominee van de hervormde kerk. Onder andere. Wat de de gemeente de, de tegenwoordig. De de, oh, nee, nee. Ja, nee, ja, nee ik Jij er gauw iets opgevoed. Dus ja, dat ja, krijg je dan ja. mee. En jij gaat ons nog even bijpraten over de stand van zaken... van de zomerexpositie Joost-Zandvoort. Die ja, ontzettend al, uh... veel belangstelling... Ja. Uh, we mogen ons hier nog een keertje... Ja, we zijn natuurlijk heel blij dat het uh, zo uitpakt. Want als je begint uh, aan uh, zo'n avontuur... dan weet je niet van tevoren uh, of het uh, publiek ook wel zal uh, reageren. Ah, het was echt een avontuur, hè? He? Het was echt een avontuur. Je ja, zat er ook bij. Vanaf de eerste oh, ja. vergadering in drie maanden tijd... hebben we eigenlijk de hele, uh, hele tentoonstelling opgebouwd. En als dan de deuren opengaan... dan goed, de eerste avond komen de mensen wel. Dat zijn de nodig. Maar daarna we waren we dus zeer verbaasd dat er ja. zo'n 70, 75 mensen per keer ja. komen. Dus we ja. zitten al over de 500 ja, bezoekers in twee weken. Dat is onvoorstelbaar. We moeten, nog, we moeten eigenlijk nog beginnen, als het ware. Ja, ik moet ook weer... de, als de duizendste bezoeker komen een feestje bouwen. Nou, dat lijkt me een goed plan. <laughs> kun, kun je zeggen wat, wat dit dan zo bijzonder maakt? Want het is bijzonder. Ja, ik merk dat er ook toch wel heel veel toeristen binnenkomen. Dus het is niet alleen vanuit Zandvoort. Maar ook, uh, we hebben natuurlijk ook wel een A-locatie... om het even zo te zeggen, ja. zo op de loop naar de kerkstraat. We ja, er een woord neer, mensen zien het hangen. Er uh, komen ook behoorlijk wat mensen van buiten Zandvoort... gewoon die denken, hé, hey, dat is interessant. Of dat... En naarmate ze er zijn, merk je gewoon van... nou, ze hebben maar voorgenomen, even dan. En dan zijn ze na een uur, zijn ze er nog. Uh, Tuurlijk. Als je naar binnen gaat, dan word dan je gepakt. Helemaal niet. De schoolklas uh, van de Nicolaas School, nou, die zouden een uur komen... en die waren na anderhalf uur, oh, uur nog niet klaar. Dat de docent echt moet zeggen... jongens, spijt me, maar we moeten nu echt uh, stoppen. We hadden een speurboekje... en uh, nou, die vonden het heel erg leuk om, om spoor te zoeken... naar de film te kijken... buiten nog die banners goed uh, te zien... En, uh, nou, ik ben natuurlijk zelf ook onderwijzer nog uh, deeltijd, dus uh, het boekje zat ook wel goed in elkaar, denk ik. Maar het was weer een teken van, uh, het is gewoon ook een sterk verhaal. Ook omdat het wel veelzijdig is, het is natuurlijk een bouwgeschiedenis. Uh, het, het heeft iets van de mooie kant van vroeger, hè, dat men zo mooi kon bouwen... De, en ook iets van de Joodse gemeenschappen natuurlijk zelf. In Zandvoort, de mensen, de synagogen, de winkeltjes. Ja, dat is een behoorlijke geschiedenis hier ja. die Joodse ja, Maar je hebt het natuurlijk ook al behoorlijk ingeleid... door het publiceren van een tweetal boeken. Dat is heel we, wel, wel En dat heeft ook het bezoek van al die mensen niet in de weg gestaan. Dus, nee. Uh, oh, juist schijnt ik... er meer, denk ik. Juist bevorderd. Juist bevorderd, ja. dat denk ik ook. Ja, het is echt wel een onderwerp wat nu wel ook in Zandvoort denk ik, op de kaart staat. Absoluut. Ja, goed. iedereen hoorde ook Dat startmotor in. mocht fungeren, maar dat anderen het nu ook uh, overnemen. Ja, je hebt er ook nog een mooie catalogus bij uh, gepresenteerd. Echt. Ja. Het, uh, mooi drukwerk. Er moet ook iets blijvend zijn als het dan straks weer weg is. Uh, was trouwens een van de medewerkers die zei tegen mij op een van de voorbereidingsavonden. Ik ben nu al uh, bedroefd dat het straks voorbij is. Dat is een mooi onderwerp. En toen dacht ik, voor dat soort gevoel, gevoelens hebben we ook die uh, catalogus bedacht. Dat ja. je gewoon ook nog over een paar jaar eens kan zeggen: van oh ja, dit hadden we toen. Uh... Tel eens iets over die catalogus. Nou, die catalogus is eigenlijk dus um, uh, de 40 grote en de 70 kleine foto's. Dat is eigenlijk het ritme van onze tentoonstelling. Dat zijn dan Bijbelse getallen eigenlijk. 40 dagen de ark op de wateren. Noach op de berg. 40 dagen, 40 nachten. Elia op de hoornep. En 70 is ook een bijbelsgetal uh, van de 70 jaar van de ballingschap. De 70 oudste en zo. Dus een beetje speels hebben we ook heel een gemerkt. Uh, die symboliek ja. erin gebracht. En ja. die 110 zeg maar, kernfoto's, die staan in de catalogus. Dus die, uh, die kun je ook nog gewoon rustig bekijken met onderschriften bij. En een paar pagina's, tekst. Dat is gewoon een heel mooi boekje. Oké. Het is in de kerk ook te koop voor 10 euro. Dus. Ja. En daarnaast ook ja. nog een hele mooie collectie Ansegaarten. Die Oude ansjigkaarten en ook nieuwe ansjigkaarten die mensen kunnen kopen inderdaad. Ja. voor weinig, voor kwartjes, twee ja, kwartjes mooie. in of zoiets. Nee, um, maar dat is ook wel. Kijk, wij zitten hier nu ook ontspannen aan tafel, inclusief uh, uh, Adi. <laughs> we begonnen ook zonder sponsors namelijk. En dan denk je, ja, we gaan toch iets doen wat geld gaat kosten. Ja. En uh, zijn er wel sponsors die uh, in willen springen en zo. En dankzij de sponsors en ook dankzij de gemeente Zandvoort uiteindelijk... kunnen we ook vrij entree aanbieden wat bij zo'n onderwerp ook wel heel is Vanuit wat is dit idee ontsproten? Ontspro zeg ik dat ja, goed? mooi ja. woord. Ja. Nou, ik denk... Uh, of dat heeft natuurlijk alles te maken gewoon met de geschiedenis van het dorp. Dat is een van de, ja, van de kenmerkende dingen van Zandvoort geweest. In ieder geval van de vorige eeuw. Van ja. de vorige twee eeuwen. Maar goed, iemand heeft dit, zeg maar... Het is vrij laat pas aan de horizon gekomen. Ja. Maar ik moet wel zeggen, toen ik mijn boekje bij het Nieuw-Israïdisch-weekblad ging brengen in Amsterdam... Oh, ja. uh, moest het allerlei... Beveiligingssluizen en zo, maar uiteindelijk was ik ja, ja, ja. op de redactiekamer. En bij wijze van spreken zeiden ze: Nou, legt u het daar maar op het stapeltje neer. En daar lag dus Joods Venlo, uh, Joods uh, Ermelo. Uh, een hele, en uiteindelijk hebben wij zoveel lobbykanalen dat we nu voor de derde keer achter elkaar in het NIW staan. Uh, Ook bijzonder. Opening en ja. een heel verhaal erover. Het Hotel XL is een hele reportage overgemaakt. Dus dat is ontzettend leuk. Ook heel klassiek eigenlijk dat men vanuit het Amsterdamse journalistiek, uh, zeg maar, het Nieuwslieders Weekblad. Dit ook nou, bijna, zou ik zeggen, op de voet vol. Het is ook een hele grote organisatie, het een hele ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ik ja. heb zelf bij uh, Bachelome gewerkt in Amsterdam. Dus ik uh, oh. ben daarmee bekend. En nog niet naar de tentoonstelling geweest? Nee. nee. nee maar we willen niet het iedereen komt goed. op dezelfde dag. Dat komt goed. Ik krijg vanmiddag zelf weer een paar gasten uit Amersfoort. Die horen ervan. van, weet je, oh, daar komen we voor. Dat is leuk. Nou, zeg, dan kom ik ook. Dan, uh, en zo zijn er meer mensen, denk nee. ik. Er zijn ook mensen die oh ja, komen zo... een andere keer nog een keer terug. Dus die, uh, ze rijken dingen aan, zoals het boek van de uh, afgelopen keer... wat je gekregen ja. hebt. Dat is toch wel weer heel apart. Ook, wat, uh, wat tentoongesteld wordt in de vitrine kasten... De plus de modellen die er gemaakt zijn... Uh, ja. door de club. Echt ik. fenomenaal. Helaas komt er nu alweer een einde aan dit interview, ben ik bang. Ja, uh, geen... nou, laat ik even vragen. Zijn er nog dingen die je heel graag wil zeggen? Even wachten met de muziek, Casper. Uh, niet te snel. <laughs> Um, nou, ik zou maar één ding willen wil. zeggen tegen mensen die luisteren. Laat kans niet voorbij gaan. Laat ga. de kans niet voorbij gaan. Nee. Als, Dat je niet achteraf denkt van, Goh, daar had ik bij willen zijn. Nee. En misschien maar, ben jij die duizendste wel? Of die, of die Precies, uh, 2000ste? Want dan, dan ga je, je een nog een mooie boeken en mooie bloemen. Ik zeg nog even de opening. Uh, de tijden ja. dat men terecht kan. Dat is elke woensdag, zaterdag en zondag van 2 tot 5. Correct. En het duurt tot 21 augustus. 21 augustus is de deadline. Dus ga voor die tijd naar de, blijven, de kerk voor deze... Prachtige je Dankjewel voor je komst en uh, nog maar op. een glaasje water toch? Precies. <laughs> Ik geloof dat we nu uh, zeg maar uh, nog een muziekje hebben en uh, daarna krijgen we reclame. We moeten even gaan bedanken. Hebben we het al gedaan? Nee, we hebben nog niet. Nee, ja, we hebben gezegd. Uh, we bedanken in ieder geval Casper uh, Geurensen voor zijn techniek. De redactie was deze week uh, Yvonne Roosendaal. Gert van Kuik. Eindredactie Gerry Rutte. Uh, koffie was ook uh, van Gerry, uh, uh, uh, Arie ja. Koper. Dank je wel uh, ja, voor je gezellige presentatie. Irene de Jager uh, ook bedankt. En uh, volgens mij zitten we volgende week weer bij Hotel Hoogland. Uh, want dan schijnt alles weer gerepareerd okay, te uh, ben benieuwd. zijn. En dan gaan we daar weer naartoe. Uh, dan zijn we altijd heel gastvrij uh, ontvangen. Dus ja. uh, ik wens iedereen een heel fijn en prettig weekend. En Dezondag ook namens ja. En tot de volgende keer. Ja, misschien Dag. zien we elkaar te, uh, ja. op de markt. Op de markt, inderdaad. Bedankt. Dag. Nog een fijne week. Je nog niet waar.